3 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. In Noord-Groningen komt een uitgebreid meetnetwerk om aardbevingen te registreren. die veroorzaakt worden door gaswinning. Dat heeft de provincie toegezegd aan bewoners. die last hebben van scheuren in hun woning door de bevingen. Het meetnetwerk is bedoeld om trillingen aan de oppervlakte te meten. zo is beter te bepalen welke schade door aardbevingen wordt veroorzaakt. Schadevergoeding moet daardoor eenvoudiger worden. Uit onderzoek blijkt dat de bevingen in Noord-Nederland... waarschijnlijk tot 2070 zullen aanhouden. Dan wordt er gestopt met de gaswinning in Groningen. In Bremen zijn negen mensen gewond geraakt... bij een ongeluk met een kermisattractie. Een van hen is in levensgevaar. Het ongeluk gebeurde tijdens de jaarlijkse vrijmarkt... in de Noord-Duitse stad... Een gondel van een octopuscarousel kwam naar beneden, stortte, in het stortte tegen het publiek en botste tegen een snoepkraam. Daarbij raakte een aantal omstanders gewond. In de gondel zaten twee vrouwen, van wie er één levensgevaarlijk gewond raakte. Ook drie anderen zouden zwaar gewond zijn. Frankrijk moet volgend jaar 6 tot 8 miljard euro extra bezuinigen. Dat heeft president Sarkozy gisteravond gezegd in een tv-interview. Hij verdedigde daarin het akkoord dat de leiders van de eurozone hebben gesloten. Volgens Sarkozy zijn de bezuinigingen in zijn land nodig... omdat de economische groei volgend jaar lager uitvalt dan verwacht... De economische groei van Frankrijk wordt nu geschat op 1 procent. Eerder werd uitgegaan van 1,75 procent. Sarkozy ging ook in op de hulp van de eurolanden aan het noodlijdende Griekenland. Hij zei dat hij er vertrouwen in heeft dat het land de schuldencrisis te boven komt. Verder stelde hij dat het een fout was om in 2001 Griekenland al te laten toetreden tot de eurozone, omdat het land daarvoor nog helemaal niet klaar was. Het weer vannacht vrij helder met plaatselijke mistbanken in 8 graden. Overdag in het noordwesten bewolking met mogelijk wat regen. Elders blijft het droog en is er wat zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max. Nachtzuster. Wim Rijken. Heerlijk om te horen dat het morgen, of wat zeg ik morgen, vandaag een mooie dag wordt. En het is nu al een hele mooie nacht, heel helder buiten... Het was ook heerlijk toen ik hier naartoe reed en de studio zag liggen... zo, dat silhouet in het donker en dan naar binnen... en dan heerlijk vier uur Astrid mogen vervangen. Die geniet van een heerlijke vakantie, ik heb het al eerder gezegd. Zoals dus u de nachtzuster had verwacht, moet ik u teleurstellen. Maar ze komt natuurlijk weer terug en ze is heerlijk aan het bijtanken. Maar om toch een beetje in zustersferen te blijven, ik zei het net voor het nieuws... heeft de redactie van Nachtzuster.net mij een heel prachtig pakje aangemeten. En een kapje. Ik wist niet wat ik zag. Maar jongens, jullie hebben het fantastisch gedaan. Ik moest er erg om lachen. Maar als u nou denkt, maar hoe zie je er echt uit? Moet je even naar wimrijken.nl, maar ja, met een baard en een mijter, is dat ook weer niet goed te zien. Nou ja, dat maakt ook helemaal niet uit. Het gaat erom wat we met elkaar delen hier op de radio. En dat is zo leuk juist, dat je elkaar niet ziet, maar hoort. En dan alles uit de stem haalt. Nou, uit die stem, kom erop op met je vraag, met je antwoord, op 0800-115 2-1. We hebben vragen over breien, waar al een heleboel reactie op kwam. Hoe kun je heel snel breien? Hoe komt het, vroeg Jennifer, dat liften vaak afgesloten zijn... dus je kunt er niet naar buiten kijken? En als dat wel kan, is dat zoveel prettiger als je niet graag in een lift gaat. Hoe komt het dat radio via de ether bij ons allen tegelijk binnenkomt? Hoe werkt dat technisch? Dat is toch bijna onvoorstelbaar, zei Marieke. en daar ben ik met haar eens... Ben is bang dat de computer alles van ons overneemt, omdat er al niet meer van de computer is te winnen met schaken. Maar is dat zo? Misschien is het wel allemaal niet waar, zegt hij ook wel, want eh, komen we weer allemaal terug om de tafel, As alsof we mensen je genieten. En wie heeft het geld uitgevonden, vroeg Anne. We hebben ooit ruilhandel gehad, maar er is geld, muntengeld en papierengeld gekomen. Maar wanneer is dat nou begonnen? En hoe werd toen de waarde bepaald? En de laatste vraag, net voor het nieuws, kwam, van, uh, ging over het schoonmaakmiddel. Het schoonmaakmiddel van Mieke. Ze heeft de cassette van de moeder. En het werd zo mooi schoon als het in azijn en zilverpapier ging in het water. Maar er kwamen dan kwamen nog twee dingen bij. Ze dacht zout, maar dat wist ze niet zeker. De azijn wist ze ook niet zeker. Maar er moet een soort glazien-uit-zalk-formule zijn... die ervoor zorgt dat die vier ingrediënten in dat water... of die vier producten in dat water... Uh, ja, dat die dat weer zo helemaal schoonmaken. Weet u dat? Laat het haar weten via 0800-1121. Ook voor al uw andere vragen. We blijven de hele nacht bij elkaar tot zes uur. En uh, nou ja, kom maar op. Kan mij niet gek genoeg, ik zei het al eerder. Alles wat u graag zou willen weten of willen beantwoorden, welkom. Nederlandse trio Mai Tai. Ze bestaan nog steeds in een iets gewijzigde samenstelling, maar ze treden nog steeds op. En wat is dit een heerlijk nummer van ze. Veel hits hebben ze gehad, trouwens. En blijf lekker zingen, dames. Dat doen jullie leren goed. Een hele goede morgen mevrouw Koops. Ja, goeiedag. Welkom in het programma. Ja, zes, ze zijn al heel oud, hè, Mai Tai. Ja, zijn. Nou, ik, ja, dat weet ik niet precies. Nou, oud, maar ik bedoel wel van mijn tijd ook. Ja, ik denk ik dat ze. Een jaar geleden geloof. Maar goed. Hoe lang zegt u? 30, 40 jaar geleden, dacht ik. Nou, zo lang nog niet, denk ik, hoor. Dus uh, ik denk oh, ja, dat ze goed. nu een jaar of 50 zijn. Misschien dat ze jong, heel jong begonnen. Ja, het zou ja. zomaar kunnen, ja. Maar ze zijn er al heel lang. En ze bestaan nog steeds. Still going strong, is hoe we dat maar kijk, zeggen. ik ben 84, dus ik heb 60 meegemaakt. Ik heb alles wat toen opkwam, weet je wel. Ja. Maar goed. U bent 64. Nou, u klinkt nog heel 81. jong. 84. 84? Ja, dat zei ik toch zo net. Mijn geest is nog helder. Ja, maar uw stem ook zo te horen. Ja. Midden in de nacht. Optimist. Tot in de... Ja. Ken je dat? In, in, tot in het bot, toch? Nee, optimist tot in de kist. Optimist tot in de kist, is dat de uitdrukking? Ja. Oh ja? Ja, het is niet, klinkt niet leuk, maar het is wel zo. En dat bent u? Nou ja, goed. Ik heb drie, twee kinderen en drie kleinkinderen waar ik van hou, die van mij houden... en dat houdt mij op de been. Wat ja. mooi. Ja. En, en als u... Heeft u wel eens dat u... Uh, want dat zou ik, ben ik benieuwd hoe u dat dan doet... Als u bijvoorbeeld wel eens wel in een dipje zit... Hoe u daar dan weer uitkomt? Ik ben er nooit in het diepje geweest. Nee? Ik heb geen tijd voor. <laughs> Geweldig, geeft u geen tijd voor. Wat doet u de hele dag? Nou, ik, euh, daarom, omdat ik dus aan mijn voeten ben geopereerd, kan ik niet meer lopen. En ik kom dus niet echt meer naar buiten. Nee. Ja, wel bij mijn kinderen boodschappen doen. Ja. En ik heb een schoenpopiel. Oh ja. Dus. En, en, maar u, u verveelt zich dus nooit? Want de, de dag is te kort, bij wijze van spreken. Nou, dat wil ik ook niet zeggen. Ik denk wel, van Jezus. Kijk. Uh, alle boeken, we hebben prachtige boeken van mijn schoonvader van vroeger. Ja. Maar die zijn allemaal zo zwaar, weet je wel? Je wordt ouder. Mm -hmm. Alles verslijt. Dat is het zo. En bedoelt u dan, dan zijn de boeken te zwaar om vast te houden de hele tijd ja, als je die leest? Bonden, die zijn van vroeger zo zwaar. Ja. Maar ik luister graag naar muziek. Ja. En wat voor muziek dan met name? Nou, nou laat ik zo zeggen, naar de radio. Ja. Zas, of wat dan ook. Daarom, ik wist niet dat ze het best vakantie was. Ja, ze is lekker weg. En... vorige week al, al, al gemist. Toen dacht ik, van zou zouden ze zijn vanavond. Nee. Maar ja, ik denk, oh, dan de is zeker uh, versprongen. Ik was er vorige week, want dat was de eerste week dat ze op vakantie was. Ja. En ze zit lekker in de zon. En ze heeft natuurlijk zo hard gewerkt. Ja, en nu dat is ze lekker. Lieve vrouwen. Ja, geweldig. de dus stem die hoor je uit alles. Ja, geweldig. En iedereen die zo'n stem heeft als zei. <laughs> Nee, ja, nou, ben ik helemaal met u eens. En weet u dat ze genomineerd is voor de Zilveren Radioster? Ja, dat hoor ik vandaag, geloof ik. Klopt Ja, dat? ja ik vertelde het ja. eerder in, in het programma. Ja, ik dat vandaag. Ze is genomineerd uh, voor als presentatrice voor de Zilveren Radioster... en dit programma van haar, Nachtzuster, is genomineerd Volk voor huis. de Gouden Radioring. Ja, dus, ik heb het gehoord. Ja, en iedereen kan op de site stemmen, nachtzuster.net, zeg ik nog even snel. Nou, moet je luisteren, toen, 23 jaar geleden, zo'n beetje. Ik heb dus kennelijk zitten op kantoor. Mijn zoon is webmaster bij de politie Amsterdam. Die geeft dus les in computer en zo ook. Ja. In elk geval. Toen zeiden ze: Mama, wil je dat ook hebben? Maar toen was ik net geopereerd. Ik zeg: Nee hoor, ik laat mijn, mijn radio en mijn tv. Dus ik, heb, ik wilde dat nooit hebben. Maar dan moet je ook mensen hebben, Rijken, hoe weet je? Waar je dan ook mee kan praten via internet en alles. Dat je kan chatten? Ja, heet dat. chatten. Ja. Ah, daar heb ik allemaal geen zin in. Maar zou u het niet leuk vinden, want u bent heel jong van geest... en ja. u, u kan veel en u, u bent, staat midden in het leven, begrijp ik. Dan zou met een beetje leuke cursus... kunt u nog best veel leren op de computer. Ja, maar daar heb ik helemaal geen zin meer in. Oh, heeft geen zin. Oh, nee, nee dat je moet u niet doen. Van de leuke dingen van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Oh, dan moet u het helemaal niet doen. Nee, maar... Ik heb daar geen behoefte aan. Nee, dan moet u het ook niet doen. Ik dacht dat u het misschien nog wilde. Nee, oh nee, oh nee, oh totaal... Geen Mevrouw Koops, alleen maar doen wij zin in, heb, toch? Dat. dat en dat... ik heb gereisd, ben zes keer in Amerika geweest, twee keer in Australië. Kijk. Dus toen ik nog uh, flink was. Zo. En wat, wat, <laughs> wat, wat, <laughs> wat is het mooiste geweest in Amerika of Australië wat u gezien heeft? Nou, ik was er bij familie, dus we gingen naar, uh, overal wel naar parken en naar dingen, allerlei dingen. Maar ze moesten natuurlijk ook een beetje op mij letten en hadden twee kleine kinderen. Mm -hmm. Nee hoor, maar en mijn zus die woont in Australië. Ja, al lang. Al hele dochter. Woont ze daar al lang in Australië? Uh, direct al toen ze in 1953 gingen emigreren, allemaal, hè? Na de oorlog. Ja. En dan ziet u er maar wel heel weinig waarschijnlijk? Nou, ze is hier een paar keer geweest. We hebben een paar keer in de reunie in Drenthe gehad. Daar woonde hele Dubs, ja. hele familie. En hoe is dat om een zus te hebben die zo ver weg zit? Ja, god, de man, die, ze, ze zijn nu vijftig jaar geleden gescheiden, dat is grappig is. De man die woonde hier in Rolde met een vriendin van vroeger. Ach. En zij zit alleen in, uh, bij, uh, in de buurt van Camera. Zij zijn gebleven en hij is teruggekomen naar Nederland. Ja, hij heeft ook zijn Nederlandse uh, paspoort en alles aangehouden. Goh. Ja. En uw zus wil niet terug? Nee, och, die zit er zo al bij. Dus nee, die, die is 81. Ja, die gaat nu niet meer. Ja. Maar weet u, dat, ik heb een nichtje in Australië, Mintje. Die Daar heb oh. ik zien geboren worden, in 70. <laughs> die dus ik hier al een paar keer geweest, ook kort geleden nog. Ja. Maar ze hebben daar in Australië maar iets van 700 zoveel AOW. Zo weinig maar. Ja, en wij hebben iets van, ik heb iets van 998 of zo. Ik weet niet zo precies. Kan u er goed van rondkomen? Nou, ik heb pensioen... Uh, ik heb pensioen van mijn man die werkte bij de Nederlandse Bank. Oh ja. Dus ik heb geen krimp, laat ik het zo zeggen. Wat zegt u, heeft geen? Geen krimp. Nee. Geen zorgen. Geen zorgen, gelukkig niet. Dat is een krimp, is geen zorgen. Nee, ik weet het. Ja, ik verstond het niet helemaal goed. Maar dat is mooi mooie, ja. Nee en... hey hoor, ik red me prima. Ik, dat is hartstikke goed om te horen. En ik vind het mooi, mooi ook, u, bent, u zei zelf, ik ben 84. En ik ben eigenlijk, sta uh, eigenlijk heel positief in het leven. En u geniet van zoveel mogelijk. Nou, ik krijg nu een beetje last van mijn hart. Ik ben daar twee weken geleden, twee weken dagen, voor een ziekenhuis geweest. En dan kreeg ik een heel mooi kaartje van mijn huisarts. Ja, stond helemaal geen adres op, maar ik snapte wel dat het van haar was. Mevrouw Koops, blijf alsjeblieft nog een beetje leven. Want ik leer zoveel van u, ze komt hier gelegen wel eens op precies. Ja. En dan hebben we een heel gesprek. Uw huisarts? Mijn huisarts, dokter Schipio. Wat geweldig. Van, ja. Nou, zo ziet u maar wat voor hoe belangrijk het allemaal is wat u doet en zegt. Nou, ik nee, dat ik alleen maar uh, zeg wel. Eens, uh, kennis is macht. Uh -huh. Daar moet je ook leren. En mijn, ik zeg ook tegen mijn kinderen. Zorg dat ze zoveel sop halen uit die kopjes wat erin zit. Ja. Kinderen moeten leren. Maar ook wat u zegt, waar u het gesprek mee begon. Ik geniet van zoveel. En daardoor ben ik oud geworden en mag ik nog ouder worden, toch? Oh ja, dat, dat weet je dus van niet. een die wordt zeurig oud en daar is geen lol aan. Nee. En andere, ja, dan ga je graag. Kijk, als mensen beginnen te zeuren, zeggen ze, oh, je zeurt er altijd. En als je gezellig en opgewekt gewekt bent, dan komen ze ook graag bij je. Ja, helemaal waar. En dat is gewoon, van vroeger was dat al zo. En dat is nog zo. Ja, van zeuren had eigenlijk... Alleen als het maar over zichzelf... Weet je, dan komen ze, niet aan, ze komen gewoon niet aan een ander toe. Dat is ook niet hun belangstelling. Ze willen van zichzelf vertellen. Ja. En dat moet je leren. Ja. Weet je wat de hele opvoeding... De hele opvoeding, zal ik je even vertellen. Nou. De hele opvoeding is een kwestie van liefde, geduld en wijsheid. Heb jullie drie woorden? Ik schrijf het nu op. Ja. Liefde, geduld en wijsheid, ja. mevrouw Koops. Ja, en de twee laatste groeien bij de eerste heerst. Dus als jij iets doet met liefde, dan is daar geluk en wijsheid aanwezig. Geduld en wijsheid aanwezig. Anders zou je dat niet met liefde kunnen doen. Nee, maar het met liefde doen staat eigenlijk aan de basis van alles wat je goed ja. wil doen, hè? Daar alleen kan liefde wonen. Daar alleen is leven goed. Waar men vrij en ongedwongen alles voor elkaar doet... Als jij van je vrouw of van je kind of van je man of wat dan ook houdt... dan kost het je geen moeite. Dan moet je ook een putje scheppen of een straatje schrobben. Als jij van die persoon houdt, dan doe je dat even. Prachtig. Snap je wat ik bedoel? Ik begrijp het helemaal. En wat, wat u net citeerde, waar kwam dat uit? Uh, nou, dat is eigenlijk mijn vader die dicht vroeger... Ik heb, nog meer, ik heb drie, vier prachtige gedichten in mijn kop. En met zand in Amsterdam zegt iedere keer... schrijf het erop. Ja. Laat het op een bandje, man. Ik zeg, verdomme, ik ben niet vaak de tijd van... Mijn kinderen die moeten dat opnemen. Mevrouw Koops, u heeft nu zendtijd. nog één mooi gedichtje van u, van uw vader. Ja. U heeft nu, ik hou mijn mond, en u mag, het, uh, u mag het gaan vertellen. haas en de fors. Een fors was op zijn tocht een tuinhaag doorgekropen... en in een hazelstrik geslopen... Zo mooi, dat voor de gek op geen onkomend wist te hopen. Maar dan vaste bij iedere trek, de koper een strop hem om de nek. Terwijl hij daar zo zat, kwam daar een haas voorbij. Ach, beste vriend, heb medelij zo de vorst. En laat me niet zo hangen. Dan moet je ook zo doen, hè? De tranen rollen langs zijn wangen. De haas kreeg deernis met de dief. Die was zo roerend en zo lief. Vergaf wat Rijn misdeed. Aan kennissen en haven begon Plux aan de strop te klagen. Zodat hij in een knauw of wat, die wel een stuk geweten had. Zo, ga zo, zei gij dat, A600, die mij daar in de nek zo beet, Zie eens wat een haar. Wie weet hoe jij mijn pels daar hebt geschonden. En of ik niet zelf nog aan die bonden. Daarbij, zie hier, is dat een forse strop. Die hing me daar voor jou en jouw gelijken op. En had me hier voor jullie niets te vrezen. Hier zouden ook geen strappen wezen. waarin een arm, onnozele vorst. zo zeerlijk schond, zijn schone dos. Och, arme zuchtige haas, wat heb ik dan misdreven? Ik red u toch het leven? Het leven, huigelaar, Je lust geen forse vlees. En was de strap niet stuk gegaan, wie weet, je beet me zo, wat je nog had gedaan. Daarop greep de ondeugd met zijn bek, het arme haasje in de nek. Bedenkt, wil gij een vorst verlossen? Dat vossen. Altijd oh, oh, oh nou... <laughs> ja, en toen, en dan, als je, sorry, ik val je in de reis. Nee, u, nee, als je dan nagaat dat ik 12, 13, 14 jaar was... mijn vader die overleed toen ik uh, 26 was... dat heb ik allemaal van hem geleerd. Maar ik leerde vroeger schild. Dit deed u, uit u hoofd, deed u dit helemaal uit uw hoofd, mevrouw Koops? Ja, dat doe ik, ja. Want u, u, staat het, u, u draagt het voor alsof u op het ja, toneel ja, staat. Ja, dat moet ik het ook voordragen, hè? ja. De andere u... twee hoor je ook voor te dragen. Maar uw kinderen en kleinkinderen zullen veel genoten hebben van al uw verhalen, denk ik. Nou, weet je, het is een andere tijd. En toen kwam de computer. Ja, maar u kan wel voordragen toen ze klein waren. Heeft u vast heel veel verteld op de rand nou, van het bed. Toen, ja, toen hadden we wel, wel meer spelletjes, maar toen kwam er heel gauw de computer. En uh, dan zeg ik, uh, ik heb, wij hebben mensen erg, jullie hadden we heel vroeger toen ze klein waren. Ja, en en nu hebben meer. we de computers, Ja, dat zei Ben ook al. Maar mevrouw Koops, even ja. terug naar waar we begonnen. Maar Mieke? Had, had, had u nou ook een vraag, of niet? Want nee, ik vond het, het ging, ging erom. Ik zou, uh, Mieke, dat was over dat stofzuigen. Ja, die heeft een hekel aan stofzuigen, dat zei ze ja. Ja, en toen zei omdat daar krijg je pijn in je rug van... Ja. dan zou ze dus, je mag niet meer zeggen moes hè... maar dan moest ze op een stoel so gaan zitten en dan stofzuigen. En dan gewoon zich terugtrekken en dan weer verder... Maar op, op een stoel zittend stofzuigen, die stoel beweegt toch niet? Nee, maar je kan toch zitten en dan kan je toch zo die stofzuigen voor je. Oh, dan, dan komt het gewicht toch niet op je rug terecht. Ja, dat begrijp ik, maar dan moet je wel steeds die, die stoel verplaatsen, toch? Dat is ja, een maar, soort... Nou, dan zeg ik een beetje kont, iedere keer een beetje naar achteren dan opzij. Ja, een een soort... deriër, ik kan ook wel derrière zeggen. Maar dat is, dat, nee, <laughs> dat zeg maar, dat maar lekker kont mee, hoor. Mensen, niet. Ja, we hebben allemaal zo'n achterbalkon, toch? De een wat groter <laughs> dan de ander, maar dat maakt niet uit. Als je er maar op kan zitten, toch? Ja. Nee, maar een soort stoelendans met de stofzuiger. Ik vind het een goede tip, mevrouw Koops. En ik dank u hartelijk voor uw prachtige voordracht. Ja. Fijne, Fijne nacht en blijft u gezellig bij ons. Nou, ik ga zometeen wel slapen. Ja? Oh, dat vind ik nou wel weer jammer. Ja, nou, <laughs> nee nou, hoor. We al een half uurtje voordat ik slaap. Ik luister. Dat is tot vijf uur, geloof ik, hè? Tot zes uur. Zes uur? Ja. Ik heb wel eens dat ik dat zei, nee, en dan dacht ik. oh, En dan denk ik, gewoon Jezus, halve dag naar de knoppen. Nee, gaat u maar lekker slapen. Wel trusten. Nee, je voornaam was ook weer. Mijn naam is Wim. Rien Rijken. Wim Rijken. Rien-Rijken. Oh. Ja. Mag ik je bedanken? Mag dus ik u heb bedanken? Telefoonnummer. Heel graag gedaan. Als je gedaan. iets, iets wil weten, dan bel je maar. Dank u wel, mevrouw Koops. Ja. Hartelijk dan dank. Zijn een goeiedag verder. U ook een goede nacht ja, en bedankt, bedankt voor uw he. verhaal. Dag, ja, dag, dag. Tot ziens. Ja, prachtig. 0800-1121 voor uw vragen. En we zoeken eigenlijk nog een heleboel antwoorden. Want u mag natuurlijk uw vraag blijven doorbellen. Graag zelfs. Maar we hebben nog antwoorden nodig op de vraag van Jennifer. Waarom zo weinig liften uh, uh, doorzichtig zijn, zeg ik maar even? Die zijn dicht. Als je niet graag in een lift zit, is dat lastig. Als je dan een glazen lift zou hebben, hè, of een doorzichter met een raam erin... dan zou dat veel fijner zijn, zegt zij. Nou, over breien hebben we al een heleboel gehoord... maar Marieke wil weten hoe het kan, hoe de radio werkt. Welke man of vrouw kan kort en krachtig uitleggen hoe werkt de radio? Dat wij allen door aan een knop te draaien die zender ontvangen in ons huis... op het moment dat die, dat, dat programma wordt gemaakt. Dan vroeg Anne wie het uh, geld heeft uitgevonden ooit. Er was ruilhandel, toen kwam er geen geld aan te pas. Hoe kwam het geld toen? En wie bepaalde de waarde daarvan? Leuke vraag ook. En Mieke... Had de vraag over de cassette. En ik heb het idee dat daar misschien wel een antwoord op is. Claudio, goedenacht. Een hele goede nacht. Welkom. Dank u wel. U heeft een antwoord volgens mij. Nou, ik hoop het wel. Via via heb ik een antwoord uh, binnengekregen. Ik zit namelijk met iemand uh, samen op MSN ook naar dit programma te luisteren. Wat gezellig. Uh, ja, zeker weten. En ik wil even zeggen dat je het uh, zeker goed doet. Dank je wel. Waardige vervanger. Dankjewel. In het begin uh, vorige week moest ik... Uh, ja, ik dacht, mijn baas staat hoog. Of die stem van Astrid is dan een beetje te laag geworden. Maar het, uh, het lag dus niet in het toestel. <laughs> nee, wel Astrid is natuurlijk helemaal te gek. En het is ook niet makkelijk om haar te vervangen. Maar dat probeer ik ook niet. Ik probeer alleen maar te zorgen dat ze op vakantie kan. Snap je? Dat, dat heb ze ook verdiend. Dat bedoel ik. Dus uh, er, is maar, er is maar één Astrid. En ik vind het dan een eer dat ik het, uh, dat ik het even mag, mag waarnemen tijdens haar afwezigheid. En straks komt ze helemaal bruin gebrand en uitgerust terug. En dan is het weer helemaal haar programma met de vaste luisteraars. Dus dat komt weer helemaal goed. En nu is het ook leuk, want ik uh, vind het geweldig, al die vragen. Nou, zeker. De sfeer is ook goed. Dus, uh... Ja, helemaal goed. En de leuke verhalen van iedereen en zo. Want jij was aan het MSN'en. En, en toen, waar hadden jullie het over? Op welke vraag? Uh, het ging over dat, uh, dat, zilver, dat oh, zilverwerk. Ja. ja. En uh, nou, ik krijg dus binnen het, uh, dat soda- en aluminiumfoliepapier, zeg maar, uh, ja, dat je daar proppen van maakt, van de aluminiumfolie. Ja. En uh, dan zeg maar in kokend water, en dan, uh, dat, dat lost dan zeg maar die, dat zaal op. Dus soda in kokend water met uh, opgepropt zilverpapier of aluminiumfolie? Ja, ik had er nog nooit van gehoord, ik hoorde het net voor het eerst. Ja. En dat hoor je van degene met wie je op MSN zit. Ja, klopt. Leuk ik ook de laatste en die, die, die, die hoorden het de Geweldig. De techniek staat voor je niks. Het kent hè? Het. Jij belt en uh, je hebt het antwoord via MSN op de radio. Helemaal geweldig. Maar ja, en ik denk, die komt, komt er niet doorheen. Weet je? Ik bel één keer en ik kom er gelijk in. Ja, nou, kijk, dat bedoel ik. En ik hoor van andere mensen dat het heel moeilijk is... maar het uh, schijnt makkelijk te zijn. Ja, het wisselt heel erg. Weet je, soms... Ik weet het ook niet hoeveel... Er zijn meerdere lijnen, maar de, soms zijn er heel veel mensen... die tegelijk bellen en soms niet, dat ligt ook aan wie het, wat voor verhaal er is... of wat de vraag is, of er veel antwoorden op zijn. Ik weet ook niet of daar een systeem in is. Daar ben ik nog te kort voor hier om dat te weten. Maar ik vind het wel te gek dat er antwoorden komen. Maar ze zei ook nog, er waren nog twee dingen die in dat water gingen. Nou, soda zou er dan één van kunnen zijn. Maar, en zat het nog over zout? Maar dat weet jij dan waarschijnlijk niet, want jij noemde er twee. Nou, ik zelf zou het niet weten. Ik ben niet echt van het zilverwerk hier in huis. Dat, dat <laughs> waar... mijn moeder wel. Dat stond elke maand <laughs> naar de Brasso daar. <laughs> en waar? Huis de kopen poets en de zilverpoets en uh, weet ik het allemaal niet. En waar ben, jij wel... waar ben jij wel van, Claudio? Nou, ik ben weer van de jaren 70, jaren 60 uh, lampjes en uh, dingen. Een beetje, een beetje terug in de tijd. Ja, wat helaas nu niet meer te betalen is, maar wat vroeger iedereen op zolder had staan en uh, ja, de sloppers tijd in de vullersbak uh, gegooid hebben. Ja. En wat nu voor een uh, kapitaal te koop is in uh, ja, designwinkels en vintage uh, winkeltjes en alles. Maar dat hoef jij niet te doen, want jij had het allemaal al. Ik had het allemaal al, of ik, uh, ja, of ik heb het gevonden en een beetje opgeknapt. Maar en, uh, nee, en... ik zie mezelf niet elke week met een zilverpoetsdoekie uh, die uh, dingen schoonmaken. Dat gaat niet echt lukken. Nou, moet je er ook maar niet aan beginnen, toch? Nee. <laughs> en wat doe je voor, uh, verkoop jij ook die spullen weer die je opknapt, of is het puur voor jezelf? Nee, dat was, dat was van vroeger een beetje een, een hobbitje. Maar dat, dat, is een beetje, ja, dat is een beetje weg nu. Daar doe je niks meer mee. mee. Waar, waar doe nee, je? want het, het huis wordt een beetje vol. Hè? Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat moet je ook allemaal weer afstoffen natuurlijk. Dat bedoel ik. En als je niet van vers... ja, schoonmaken. Of de kat gooit het om, weet je. Wat zeg je? Of de kat gooit het om, dan kan er ook niks meer. Nee, dat moet je ook niet hebben. En uh, wat, wat doe je graag in je vrije tijd? Nou, ik, ik zou zeggen heel veel muziek uh, luisteren en uh, veel met muziek bezig ook. Wat doe je, met, uh, wat doe je zelf in de muziek? Nou muziek zelf niet, maar uh, ja, lokale zender en zo. Oké, okay, waar zit je? Op uh, Mokum Radio, Soto Amsterdam FM. En daar heb je je eigen programma? Ja, dat willen we. Ja, iedere dag zeg maar een programma, een, een, een programma met oude, ja oude luisteraars, oude Amsterdammers. Die uh, op Hilversum uh, en, en die commerciële zenders niet meer uh, Koos albums en zo, die missen ze een beetje. Uh -huh. En uh, ja, groetje, verzoekje, met je ja. Ouderwetse Amsterdams gezelligheid. Wat leuk, en jij presenteert het programma ook. Ja, met uh, collega's en zo. En, en babbel je dan ook leuk met de mensen, of uh, gaat dat via, de, via internet dat ze een verzoekje doen en draai die plaat? Ja, of... nou, de meeste mensen die hebben een beetje moeite met een computer sowieso. Het ja. zijn echt ja, de oude generatie uh, Amsterdammers die er nog zijn. Dus gewoon lekker bellen. En ook die in, in buiten, zeg maar, permanent wonen en zo. Die bellen dan om een uh, groetje en verzoekje te doen. Het ja. zijn elke dag ja, vijf van dezelfde mensen. Die hebben een waslijst met mensen voor zijn huis liggen. en Die, <laughs> ja, die noemen ze dan elke dag op. <laughs> en ja, het is reuze gezellig. En, uh, ja, het is helaas niet op de eten te, te luisteren. Maar wel op de kabel, Amsterdamse ja. kabel. Oké. Okay. En elke dag, uh, ja, dan een beetje dezelfde mensen. En, uh, en jij zit er ook elke dag? Nou, bijna wel. En onder welke naam? Heeft je, naam, je programma een naam? Nee, nou, de zijn heet gewoon de muzikale noot. En het is op de Mokum FM muzikale noot van Claudio. En dan kan je je nou, verhaal het vertellen. Niet, het is niet van mijzelf, hoor. Nee, maar wel het programma toch? Ja, één uh, van de vaste uh, dagen is maandag, woensdag. En uh, ja, ligt er aan wie er uh, droog is een beetje ja, on, uh, onwillekeurig zeg maar. Oké, okay. nou heel veel succes daarmee. Dank je voor jouw antwoord. Ik hoop dat Mieke de cassette weer een spik en span kan krijgen... omdat er uh, zilverpapier op in proppen in kokend water met soda... Wordt gelegd. Ja, ik had er echt zelf nog nooit van gehoord. Nee. Dus ik hoor het echt net via die MSN. Nou ja, het is toch geweldig als het. Uh, in Amsterdam Noord, maar. Mevrouw in Amsterdam Noord, hoe heet ze? Die heet Nanda. Dag Nanda, dankjewel. <laughs> en ik hoop zo, dat. Alleen Mieke alleen soda en folie krijg ik naar nou door. Mieke alleen soda en folie. <laughs> dankjewel, Claudio. En een goede ik nacht. Ik één klein kort vraag, is het mag. Ja, kom maar op. Over die zenders uh, die, die, die, uh, die eten en zo. Ja. Dat vind ik überhaupt een interessante vraag, maar wat ik eraan toevoeg, was vorige keer ook al met, uh, sinds die centma's in de brand gegaan is, ja. dat het hersteld is, heb ik een vertraging tussen de kabel en de eter. Want ik heb in de woonkamer zeg maar de, de kabel spelen en in de slaapkamer een uh, draagbaar ding met, uh, op de eter, zeg maar, ja. dat ik niet steeds hoef te switchen. En daar was vroeger geen vertraging tussen. Okay. En sindsdien dat dat ongeluk gebeurd is, is er vertraging tussen. Aha. En het signaal is nu wel sterker, want het was echt helemaal waardeloos. Dat is 3FM niet ontvangen. Want je woont in een benedenhuis, ik dan, en dat is niet te krijgen. Mm -hmm. En uh, commerciële zenders, waar ik niks mee heb, die zitten in full stereo. Uh, in, in, in je badkaap onder water, kun je die nog een stereo krijgen. <laughs> en uh, ik wil jullie beluisteren en jullie storen en doen. En er zit een Arabische zender erin. Ja. Hé. Hey. En dat vind ik een beetje jammer. Ja, storen we als... nu ook, want ik hoor niks. Ik hoor wel mezelf in de verte als ik praat, maar dat komt omdat jouw radio aanstaat, denk ik. Dan heb ik hem iets uit, sorry. Nee, ik nee dat geeft niks. Ik heb gewoon nu kabel, maar als ik via de eten luister, dan komt het van alles erbij. Oké. Maar die vertraging was dus eerst niet. Oké, okay. duidelijk. Nou, ik hoop dat er iemand komt die daar alles over weet. En dan neem ik die vertragingsvraag van jou meteen mee. En dan zal ik nu tijd maken voor de volgende. Oké, okay, dankjewel Claudio. Allee, bedankt voor de terugkomen. Oké, okay, 0800-1121. En zullen we even met z'n allen een uitstapje maken naar Parijs? Je me baladé sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh champs élysées Oh champs élysées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 Deux amoureux tout étourdis Par la longue nuit Et de l'étoile à la concorde Un orchestre à mille cordes Tous les oiseaux du point du jour Chantent l'amour Oh Champs-Élysées Oh Champs-Élysées Au Champs soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez Aux Champs-Élysées Oh, Champs-Elysées Oh, Champs-Elysées Oh soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez, aux Champs-Elysées Oh, Champs-Elysées Oh, Champs-Elysées oh, Champs oh, Champs ah, Heerlijk, hè? Ik zie al jezelf lopen. Een café au lait met een croissant in de ochtend, zometeen. En dan, uh, ja, heerlijk. Max, welkom. Goedenavond. Goedenavond of goedemorgen, wat jij wil. Ja, goed, het is nacht. Het is, het is, ik vind het altijd moeilijk. Is het nou ochtend of nacht? Of, maar uh, maakt niet uit, ja. we, weten, we weten wat doe we bedoelen. We. Wat, bij jou is nacht, ben je nog niet naar wet geweest? Ja, doe mij mijn nacht. Ik weet, op dit moment aan ochtend denken, dat vind ik nooit zo fijn. oh nee, want? Nou, dan... Dan, dan, dan moet je al opstaan. Dus <laughs> het, de nacht is iets moois, vind ik. Ja. Wat vind jij het mooie van de nacht? Um, wat vind ik het mooie van de nacht? Het nou, begint met dat het donker is. Dat is alvast mooi. Mm -hmm. En uh, daar gaat ook mijn tweede antwoord over. Over de radiostraling. Ja. Want dat is ook elektromagnetische straling. En licht is ook elektromagnetische straling. Maar ik had dus wat antwoorden. En ik wil eigenlijk beginnen met de lift. Oké, okay, graag. Uh, dat meisje vroeg volgens mij waarom zijn liften nou altijd gesloten of niet altijd. Meestal. Meestal. En soms van glas. En glas geeft haar eigenlijk een beter gevoel. Ja. Nou, um, ik ben geen liftexpert, maar ik, ik studeer bouwkunde. Dus, dus ja, ben ik ben er wel mee bezig als het ware met dat soort dingen. Ja. Want liften staan vaak in gebouwen. Precies. En... Um, maar het heeft eigenlijk gewoon met geld te maken. Oh ja? Is dat zo? Ja. Want een lift is een duur ding. Want een lift moet, het, moet voldoen aan allerlei veiligheidsvoorschriften en een lift mag niet naar beneden storten en dat soort dingen. Dat lijkt me logisch. En daardoor is een lift, zeg maar, het beweegt altijd, dus bewegende onderdelen. Slijtage, dus het, het, het, het kost best wel wat energie en, en, en zeg maar vakkunde om zo'n ding veilig te maken. En ja. dan wordt hij al snel heel duur. Dus de meest goedkope manier om hem te bouwen is eigenlijk een gesloten kistje en een betonnen huls, als het ware. Oké, okay. maar waarom zou dat glas dan. of waarom zou een raam erin zoveel duurder zijn? Uh, nou, kijk, je hebt dus even de twee extreme. Een gesloten kistje en een betonnen huls, dat is zeg maar de goedkoopste variant. Ja. En de. De, de, eigenlijk de, de, de meest ideale variant is gewoon een glazen huls met een glazen kist erin. Dus waar je overal doorheen kunt kijken. En ja. dus ook die liften bestaan, die kom je wel tegen in, in, in bijvoorbeeld uh, stadhuizen of... Uh, hotels soms. Hotels of dure hotels ja. of vliegvelden, dat soort dingen. Maar daar hebben ze, daar hebben ze dus meer, veel meer geld te besteden. En daar hebben ze ook een soort van behoefte aan, aan zo'n uitstraling. En dan, dan kan dat gedaan worden. Maar waarom kost het zoveel meer geld als het met glas zou zijn? Omdat, nou, zeg maar, ten eerste de grondstoffen in de bouw, glas en beton... ben je met beton veel goedkoper uit. Mm -hmm. In principe. En om... Uh, dus die lift, die moet, moet gedragen worden. En er moeten, weet ik, veel twaalf mannen staan, kunnen staan of zo. Ja. Dus die, die, dat omhulsel, dat moet niet... Uh, ...dat moet er niet alleen staan als een mulser, maar dat moet ook nog heel sterk zijn. En de beton heel sterk maken, dat is niet zo moeilijk. Mm -hmm. Doe wat, er wat, wat, wat stalen kabels in, dan heb je gewapend beton. Ja. Maar glas sterk maken, dus glas constructief maken... ...dat, kost veel meer, dat is een veel, veel moeilijker proces, okay. en ook een veel duurder proces. Dus maar uiteindelijk... ook... Ook als je daar alleen een raam in zou maken. Want dat het dus helemaal beton is, alleen halverwege... maak je een raam zodat mensen die het lastig vinden in een lift... naar buiten kunnen kijken. Ja, hey, dat is een leuke vraag, ja. Maar kijk, een, een lift gaat dus natuurlijk op en neer. Dus één raam in die, in, in die schacht dat heeft geen zin... want dan heel af en toe komt er dat raampje voorbij. Dus dat zou, omdat het een verticale beweging is... zou, zou je dan uitkomen op een, eigenlijk één een strook van glas. Ja, dat, dat is ook weer zo, ja. Dus... dus dat, dat ik denk dat je dat als je, als je als je het goed gaat bestuderen, dat dat ook zeg maar de tussenliggende variant is die je dan tegenkomt, dus een lift waar bijvoorbeeld uh, 20 centimeter brede aan de buitenkant van de schacht 20 centimeter brede glasstrook zit, ja, precies. Want je ziet het wel in flats, hè? dat je op elke verdieping zie je dan wel zo'n, zo'n uh, een, een te grootte van een hoofd, een glas per verdieping waar je dan kan zien wie er staat, maar dat is altijd maar heel klein. Ja, dat is Vanuit, vanuit de deur gezien denk ik ja. dan Ja, ja, ja. Maar dat, dat is weer een ander verhaal. Want de deur, dat is sowieso een constructieve onderbreking van de schacht. Ja, ja. Daar is de schacht sowieso open. Dus of je die deur nou van glas maakt of van, of van hout. Dat is meer van waarschijnlijk hem van een dicht materiaal. Zodat die meer proef is als het ware. Meer wat proef Ja, meer dat... Kijk, flatgebouw is vaak een beetje... S'nachts is er niemand bij die lift en dan... Als het de een glazen deur is, dan, dan, dan is dat een beetje gevoelig voor vandalisme en zo. Oh zo. Dat ze ja. die sneller van een dicht materiaal maken. Oké. Okay. Ja, dat maakt in principe niet zoveel uit waar je die deur van maakt. Want dat is al een onderbreking van ja, de constructie. Ja, ik snap het. Maar het, het, de constructie van de totale lift met al het beton... is veel goedkoper dan wanneer dat met glas gebeurt. Ja, en dan, en dan zelfs zo maak je... De, ja, dus, dus stel je inderdaad... als je die omhulsel dan van glas maakt... dan moet je... Om heel zo en natuurlijk ook de lift van glas maken, anders kun je ja. het steeds meer zien. Ja. Nou, helemaal duidelijk. En je, je had nog een antwoord, hè, Max? Ja, ik, ik, ja nou, dit is een iets uh, uitdagender antwoord. <laughs> nou, kom erop dan. Ja. Maar ik hoorde die mevrouw vragen: ja, hoe kan het nou in godsnaam? Dat <laughs> bijvoorbeeld jij, Wim, uh, ja, ik weet niet, in Hilversum zit en uh, ja. in de telefoon zit te praten en dat ik, al nou, laat ik het noemen, in uh, India zit, zit ik niet, maar. Dat dat en via internet of wat dan ook uh, radio zitten te luisteren of dat ik gewoon met iemand kan ja, bellen Ja, dat was dan haar dan vraag, dan... ja, klopt Goed, laat ik daar even weer gaan um, Marieke Radio, zeg maar uh, Radio gaat via radiogolven en radiogolven zijn elektromagnetische golven en dat woord mag je in principe vergeten maar elektromagnetische golven zeg maar licht is ook, zijn ook elektromagnetische golven ja. en als je licht ...bekijkt, dus dat komt bijvoorbeeld bij ons van de zon... ...dan kun je, zeg maar, je kunt je voorstellen dat het licht heel erg snel gaat. Mm -hmm. um, Einstein het en zo ook allemaal over gehad. licht gaat ontzettend snel en niks kan sneller dan het licht gaat. Mm -hmm. Maar licht is elektromagnetische straling. Dus dat is een bepaald soort straling. En dus die straling die gaat zo hard. Alleen die straling die heeft allerlei verschillende, zeg maar, golflengtes... ...kan die hebben... Ja. En bij een bepaalde soort golflengte wordt die straling zichtbaar licht. Dus dat is wat wij zien. Maar bij een veel lagere golflengte, dus waar de golven verder uit elkaar liggen, is die straling radiostraling. Tenminste, zo hebben wij die genoemd als mensen. Ja. En die straling, die radiostraling, die kunnen wij gebruiken om dus uh, geluid van A naar B te zenden. Ja. En dat gaat dus net zo snel als het licht, want het is dezelfde soort straling, hm. alleen met een andere golflengte. En die golflengte heeft ook nog als, als um, eigenschap dat die niet wordt tegengehouden door bijvoorbeeld een deur of zo. Want licht gaat niet door een deur, licht stopt bij een deur. Ja. Maar radiogolven, die kunnen gewoon door muren heen. Als je hele dikke muren hebt, niet meer, maar als je gewoon een normale muren hebt, dan kan radiostraling doorheen. Ik begrijp het. En, en de, wat er nog even bij hoort, is dus, oké, okay, radiostraling, en gaat dus net zo snel als het licht, dus zo snel kan het zijn. Mm -hmm. Maar wat, zeg maar, onze voorouders, ergens rond de jaren twintig, denk ik, misschien nog wel eerder, uit hebben gevonden zodat het mogelijk werd, is dus eigenlijk, ze hebben oscillatoren uitgevonden, dat zijn gewoon uh, kleine, kleine uh, uh, dingetjes. Kleine dingetjes, wat voor dingetjes. Ja, ik kom niet op het woord kleine mechanische okay. Ja. Yeah. Die kunnen uh, zeg maar geluid, wat wij maken dus met een microfoon, kunnen die omzetten in uh, elektromagnetische straling. Yeah. En dat gaat zeg maar in de blink of een eye. Dus dat gaat gewoon met zo'n met zo'n apparaatje direct. Dus het wordt, als jij praat, wordt het direct omgezet in elektromagnetische straling. Maar nou, die elektromagnetische straling gaat zo snel als het licht, Dus die is eigenlijk direct van A naar B. Mm -hmm. Maakt niet uit of het verwaarloosbaar zeg maar. Ja. Tijd. En ik heb weer een apparaatje nodig, anders kan ik je niet verstaan. Want daar zit dus weer zo'n zo apparaatje in. Ja. Die zet het direct weer om in een Ja. Ik ga het niet navertellen. Ik snap wat jij zegt. Ik hoop dat Marieke het ook snapt. Ja. Want het is natuurlijk wel heel ingewikkelde materie... als je er niet in thuis bent. Ja. Maar ik vind dat je het heel goed hebt uitgelegd. Dankjewel. Ja, geen probleem. Dankjewel voor de moeite en uh, veel succes met je studie. Je zit in Delft waarschijnlijk. Ja, goed geraden. Ja, dat, dat, nou, veel succes en veel plezier daar. En geniet ja. van de nacht waar je zo van houdt. Ga je nog slapen ja. of niet? Ja, ja, ja Morgenochtend moet je weer studeren. Dus, Oké, okay. ja. nou, veel succes. Ja, jij ook. Dank je, Max. Mazzel. Dag, dag. Nou, Marieke. Duidelijk, hè? Duidelijk verhaal. 0800-1121. Als u een antwoord heeft op een van de vragen... die ik net nog even bij elkaar zo op een rijtje heb gezet... of als u zelf een vraag heeft of iets wil mededelen... waar u misschien de mening van een ander over wilt weten... of iets kwijt wil waarvan u zegt... hoe zit dat nou bij jou of bij mij? Nou, 0800-1121. Daar kunt u het allemaal laten weten. Allemaal melden. Je kunt ook een briefje schrijven met liefst uit Londen. Maar dat hebben we dan niet meteen. Dus doe toch maar via de telefoon. 0800-1121. Dit is bluff met een heel erg mooi liedje. Heerlijk zo midden in de nacht. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees. Ik ken geen ander land. Zelfs al ben ik er geweest Grote steden ken ik niet Behalve uit de boeken, behalve van tv Ik ken geen andere stad Dan de stad waarin ik leef En zij stuurt me kaarten uit Madrid En uit Moskou komt een brief met het prachtigste verhaal Hartvol hart met al diefs uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie.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 Het prachtigste verhaal. Oh God, wat is lief? Gisteren. Wie heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefst uit Londen. Allerliefst uit Londen van Bluf en allerliefst van Astrid vanaf haar vakantieadres. En ze komt snel weer hier vast als nachtzuster. En ik ben de broeder van dienst, de stagiaire, de invalkracht... hier op de zusterpost. Mijn naam is Wim Rijken. En ik vind het hartstikke leuk om te doen. En ik ben reuze benieuwd naar al uw vragen, al jouw vragen... alle antwoorden over en weer. We hebben er al een heleboel gehad. Een heel uitgebreid relaas net over hoe het bij de radio werkt van Max. Maar student Bouwkunde, ik vond dat je dat heel mooi, mooi deed. En ik denk dat, we daar, dat je daar een heleboel mensen... in ieder geval mij en de technicus... <laughs> heb je daar een uh, groot plezier mee gedaan... Uh, en uh, nou ja, zo mag je antwoorden blijven geven en vragen blijven stellen. Op 0800-1121. Een goede nacht, meneer Arenshorst. Uit Woerden. nacht, Wim. Hoe is het in Woerden, meneer Arenshorst? Nou, het is droog. Ja, is het mooi buiten? Het is mooi buiten. Mooi helder, hè? Het is mooi helder. Ja, precies. Maar dat dan ik niet voor. <laughs> nee, maar ik was benieuwd. Want ik kan het uh, hier niet hele, meer zien. De hele ploeg. Ik heb een judia in Woerden. Ja. Uh, het is zo over dat zilver. Oh, ja. Over dat zilver is het zo. Men gebruikte dus een, een dot zilverwoppie. Dat gooide met water. Deed men soda bij. En een schoot ammoniak. Ja. Let wel, het is vergif. Want er komen dampen vrij. Want het moet dus koken. En dan legt men het bestek erin. Aha. Het, het, uh, het is slecht voor het zilver. En vooral voor verzilverde bestekken. Mm -hmm. uh, ik vind dus... Uh, men, je hoort daar nooit meer wat over. Omdat het ongezond is. En daarom doen veel mensen het niet meer? Daarvoor doen mensen het niet meer. Maar als u bij mij in de winkel komt... koopt u voor 7,50 een pot... Sorry dat ik het naam noem. Nee, dat mag. En dat, dom, dat dompelt u het in en dan is het ook schoon. Aha. En, en die pot, heeft... moet je dat ook... Ik, ik heb geen zilver in huis. Ik, dat kan ik niet betalen hoor, nee heel onzin. Maar uh, gaat dat, gaat dat, dat spul, uh, gaat die, die vloeistof ook in water of is dat puur? Nee, nee, nee. Dat dompel je dus gewoon onder en dan spoel je het gewoon af en lauw later Je poets het op met een oude doek en dan is het als nieuw. Maar, maar die mevrouw had juist zo'n hekel aan poetsen. Ja, nou, die, het is Afdrogen bedoel ik. Dus Oké. Okay. Afdrogen, en klaar is het. Oké, okay, dus je legt het erin, ook een paar ja. minuten, maar je haalt het eruit, je droogt het af en het is klaar. Precies. En dat kost 7,50 euro. Ja, 7,50 euro. En dan heb je geen vreselijke... Vreemd, want er komt een soort uh, uh, ja, een zwavel uh, vrij en het is slecht voor de longen. Ja, maar sowieso ammoniak, als je dat uh, opsnuift, dan, dan gaan al, gaan ja, al die open ja, openstaan, goed. geloof ik. Uh, ammoniak dus uh, maakt het uh, vet vrij, hè? Mhm. Mm dus dat doet ammoniak. Dus u, u bent ervaringsdeskundige, u bent zelf juwelier. Dus u adviseert de mensen dat echt niet te doen? Niet te doen. Koop voor 57 een potje bij een goede juwelier. En het is echt uh, probleemloos. Oké. Okay. Dus en de tweede plaats is zo, als je gaat koken in een pan, die pan wordt ook slecht. Dus het is ook, dat tast ook aan. Dus het is echt ongezond. En waar doe je dat, uh, dat uh, wat je dat bij de juwelier koopt? Dat, gaat dat, dat gaat... het, uh, spoel je gelijk af. Dat haal je uit dat flesje vandaan. Je gooit er, uh, noem wat, uh, twee messen, drie messen in. En je haalt dat weer uit. Er zit een zeefje in. Je haalt het uit en je spoelt het af. En het is gewoon... Oh, je gooit het in, het, in, het, in de verpakking als het ware? In de verpakking, ja. Ah, zo. Ja. Je hoeft het niet eruit te halen om in een bakje te doen of zo. Precies. Duidelijk. Voor 7,50 ja. euro, 50, Mieke. Nou, dan ja. kun je het zilverpapier vergeten. Ho Hoewel, en, en, ja? en dan had ik zelf nog iets. Ik, ik ben... Kloosophobisch, uh, kloosophobisch zegt men altijd. Ja. Uh, ik durf niet in een lift. Nee. Maar, ik, uh, kijk, bij Ikea ga je in een lift. Nou, die lift, dat is, dat is gewoon een kluis. Mm -hmm. Dan voel je je echt opgesloten. Ik ben naar de Lamar Theater geweest, vorige week naar André. En je mag rustig weer, daar heb je een glazen lift. Ja. En daar stap ik gerust in. Daar stap je wel in? Daar stap ik wel in. Ja. Want men zag mij... Ja. En ik kon naar buiten kijken. Ja. En daarvoor worden de liften tegenwoordig allemaal van glas gemaakt. Ja, wel meer en meer. Maar Max zei net ook, het is wel veel duurder. En dat er daarom ook nog heel veel liften van beton zijn. En daar hebben mensen die claustrofobisch zijn... want dat zei Jennifer ook vorige week... dan durf ik er niet in. Maar net wat, jij ook, wat u ook zegt, als er glas is, dan is het geen probleem. Daarom. Ik vind het fantastisch. Ja. En hij, zij had een paar keer vastgezeten. Is, is dat bij u ook gebeurd? Nee, Nee, in godsnaam, Ik hoop het nooit gebeurde. Nee, maar hoe is dat ontstaan, denkt u? Nou, dat is wat zaken door het opgesloten. Het claustrofobie. Ja, maar hoe... On ja, ik, ik ben geen dokter, maar hoe, hoe ontstaat claustrofobie... als je nooit vastgezeten hebt? Nou, als je als, als, je als kind eens een keer uh, in een kluis hebt opgesloten gezeten... voor oh. een geintje... Oh. Hè, en ik heb een keer in een koelcel gezeten... en deze is om achter en dicht, kon ik er niet meer uit. Dat en dan ik. krijg je claustrofobie. Oh. En als je dan later ouder wordt... Ja, dan komt dat terug. Oh zo. Wat vreselijk dus dat in dat je jeugd meegemaakt hebt. Ja. Ja, ik, ik ben eens keer opgesloten in een teekist, af voor de geheim en ik kreeg geen lucht meer. Oh god, toch? En uh, ik was een jaar of tien, en nu ik ouder word, ja, dan gaat het panisch. Ja. Vreselijk. Dus, dat is ook vreselijk. En, en in zo'n koelcel ook, het is nog levensgevaarlijk ook. Ja, dat is en uh, normaal staat in een koelcel een alarmknop op, maar deze koelcel stond geen alarm. Dus maar dan heeft u, heeft u wel heel veel pech gehad... door dat een paar keer in uw leven en in, in, in uw jeugd meegemaakt ja, hebben zeg? Klopt, klopt. Maar dat is net als tunnelvrees. Ja. He? Veel mensen durven niet door een tunnel. U maar wel? Ik durf, dat durf, ik durf ook niet door een tunnel. U durft niet door een tunnel? Nee. Als ik dus van, van, van, noem maar van Woerden naar Warme Veer ging... dan ging ik over de sluizen van de Muiden. Ja. Ik durf niet door die tunnels heen. En als u zelf niet rijdt, maar daarnaast zit... Dan durf, wel. Dan wel. Dan wel. Dus... Maar ik ben op vakantie geweest naar uh, Italië, en het meer. Dat had je alleen met tunnels, ik ben er vanaf. <laughs> is dat zo, ja? Ja. Want u moest wel. Ik moest wel. Hè, zweet in mijn handen. Wow. En toen zat u zelf achter het stuur. Ja, zat ik zelf achter het stuur. Dus je ziet, overal is een oplossing voor. Maar ja, wat is wel. dan de, het geheim van... Waardoor deed u het uiteindelijk, die tunnel nou. in? Of zaken dat het dus moest. Je kon geen andere kant uit. Nee. Maar u wist ja, van tevoren dat u als u daar naartoe ja, zou gaan, dat de, u veel de, de tunnels dus van van tevoren ligt je er dus nachten wakker van. Ja. Uh, dat gaat al naar je toe. Waar moet je naartoe? Uh, hoe gaat dat daar? Je gaat dan kijken op de kaart. Nou, je moet door, door, door de tunnels heen. Je moet door van passen heen, et cetera. Nou ja, van tevoren ga je erop opstellen. Maar je ligt er al wakker van. Maar u, maar u dacht niet van ik ga maar lekker met het vliegtuig. Nee, daar had ik gezien aan. Durft u daar wel in? Uh, dat durf ik. Uh, nou, eerlijk gezegd, nee. Nee. Maar als het moet... Is er, is er meneer Arends, is er wat te doen? Weet u of er, zoals, ik weet bijvoorbeeld als je vliegangst hebt... kun je bij vliegtuigmaatschappijen zo'n, uh, daar, is daar een cursus? Nee, mijn vrouw is de cursus. Ja. En ik kreeg een, een kalmeringspetel van de dokter. En dat was dus zo, uh, uh, dan werd je rustig. En uh, nou, ik hield mijn vrouw de hand vast. Mm -hmm. En uh, ja, goed, het, het ging. Mm -hmm. En ik ben nu niet meer bang voor vliegen, hoor. Oh, ook niet meer. Wat nee. geweldig. Echt. Maar gewoon Echt. door het dus te doen... Ja, en ja, iemands je hand. Moet geef, je moet gegeven moment doorbijten. Ja. Maar dat is alles. Dat is met een operatie zo, uh, waar je tegenop ziet. Uh, je moet het uh, over je heen kunnen laten gaan. Ja, maar als dat, dat, is, dat is waar wat u zegt, dat snap ik. Maar als het jarenlang heel moeilijk is geweest... zelfs zo moeilijk dat u het niet kon... dan moet er een omslagmoment zijn geweest... waardoor u dacht, en nu is het afgelopen, nu ga ik het doen... Zij had de kaartjes gekocht. Ja, maar ja, je kan ook zeggen, ik doe het niet. Nou, ik, ik, ik ga mee en ik heb ik hou me gewoon vast. Maar ik ben met de ogen dicht bij het vliegtuig ingegaan. Met uw ogen dicht? Ja. En uw dus, vrouw aan de hand? En uw vrouw aan de hand. Het is en, wel heel stoer hè, dat u dat gedaan heeft, want nu ja, bent u er vanaf. Ja, maar weet je wat er ook, je bent een ander ook dat last anders. Hè? En men wil ook graag eens een keer daar naartoe. Ja, maar ja, dat doe je natuurlijk niet expres. Nee, maar uh, kijk, uh, het ene vliegtuig is het andere vliegtuig niet. Dat heb je ook weer. Ja. Uh, dus uh, ik bedoel, uh, ja, alles speelt, alles, speelt, alles speelt mee. Ja. Dus, en maar dan, dan heeft uw vrouw wel een hele goede daad gedaan, denk ik. Niet alleen ja, daarmee... Ik, ik, ik heb ook een hele goede vrouw. Zit ze bij u nu? Nee, ze slaapt. Hoe slaapt ze? Daar, daarvoor praat ik zo zachtjes. Oh, dat was me nog niet opgevallen. Ik dacht <laughs> nee. dat u een omvloersgeluid had. Nee, <laughs> nee. We hebben het uh, te zaken. Dat was dat zilver. <laughs> ja, ik wil naar bed. Ja. <laughs> ik heb, ik heb, op, op, op jullie verzoek heb ik gewacht, hoor. Oh, oké. Okay. Maar okay. U, heeft, u, u belde ons toch? Ja, maar ja denk, het lag me even dwars. Nee, ik snap ik lag het. Te ik kon niet kon niet slapen. Ik, en uh, ik denk, nou, ik ga daar even naar beneden. Ik ga daar even bellen. Ja, nou, geweldig. Ik, ik ben blij dat u dat gedaan heeft. En, en, en ook uw voorbeeld van de, van de angst voor liefde Misschien ja. helpt het al, een ander die dat ook heeft. Dus ik ben uh, u dankbaar voor uw verhaal. En u moet morgen weer uh, om negen uur open, of niet? Ja, dan ga ik horloges verkopen. Loodjes verkopen? Waarvoor? Ho horloges verkopen. Oh, horloges. Ik dacht. Ik dacht, u heeft een leuk feestje morgen in de winkel. U gaat horloges verkopen. Dan wens ik u een heel fijne ja, nacht. Ja, als je toe spreekt, weet je goed te doen? Dat zal ik doen, meneer Arendshorst. Arendshorst uit Kampen. Daar ben ik geboren en zij kwam ook uit Kampen. Ah, dat schept een band, hè? Dat schept een band. <hij> dus. Ik ga het doen als ze terugkomt en dan kan u weer naar haar luisteren... en kan u het er misschien wel zelf zeggen. Wim, succes met je programma. Dank u wel, meneer Arendshorst. Slaap lekker. Dank u wel. En dank u wel voor het verhaal. Graag gedaan. En als u nog niet gaat slapen, kunt u ons bellen. Kunt u mij bellen. Kunt u in de uitzending uw vraag stellen... of het antwoord geven op de vraag van iemand anders. 0800-1121. Gratis nummer. Dus uh, lekker doen. 0800-1121. We gaan naar het nieuws. En we zijn met een paar minuten weer bij u terug. Tot zometeen.